10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Volkswagen heeft vorig jaar meer dan 8 miljoen auto's verkocht. Waarmee het Toyota is voorbijgestreefd. Topman Winterkorn van Volkswagen maakte in Detroit bekend dat er ruim 8,1 miljoen wagens verkocht zijn. Dat is een stijging van 14 procent. Toyota verkocht bijna 8 miljoen auto's.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 Die controleerde ruim 300 bouwplaatsen. Bij meer dan twee derde van de controles werd geconstateerd dat het werk onveilig of ongezond was. Waar we hier vooral mee te maken hebben. is de beveiliging op het dak. Zodat je op het dak niet zomaar naar beneden kan vallen. Dat zijn speciale maatregelen die men dan moet nemen. doordat men of zorgt dat elke medewerker vastzit met een kabel. zodat hij niet naar beneden kan vallen. of op de rand inderdaad maatregelen genomen zijn. zodat men er niet overheen kan vallen. In 40% van de gevallen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 Open nu de spaar-online-rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl Dit is Radio 1. Aero. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Gebruikers van antidepressiva hebben te weinig kennis van hun medicijnen. Vermisten worden lang niet altijd teruggevonden. Het is heel vreemd als, als zo'n bootje omslaat. En er verdrinken vijf mensen. Dat er dan niet één aanspoelt. Niet positivisme, maar negativiteit heb je juist nodig... om tot grote prestaties te komen. En het ochtend humeur van Henk Westbroek. Het is vijf over tien. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Mensen die antidepressiva slikken hebben vaak niet genoeg kennis over deze medicijnen, wat in het uiterste geval zelfs kan leiden tot zelfmoord. Stelt het IVM, dat is het instituut voor verantwoord medicijngebruik, Erik van Rijn van Alkemade. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent plaatsvervangend directeur van die club. Waarom leidt dat in het uiterste geval tot zelfmoord? Um, nou, als je, als je middelen tegen een depressie uh, gebruikt, dan moet je met twee dingen rekening uh, houden. Eén, uh, ze werken niet direct. Het uh, kan twee tot vier weken duren voordat ze echt goed uh, werken. Um, maar je kan wel al direct vanaf het begin last van, uh, van bijwerkingen krijgen. En dat kunnen ja, redelijk onschuldige bijwerkingen zijn, zoals last van slaap, droge mond, verstopping. Maar in een enkel geval ook, uh, ook ernstig, zoals uh, suïcidale gedachten. En uit de melding die we krijgen, dan hebben mensen dat ook ten uitvoer uh, gebracht. Maar je zou toch juist zeggen dat antidepressiva je ergens toe leidt dat je die suïcidale gedachten kwijtraakt? Ja, maar dat is het, het, het rare van die, van die middelen. Zeker in de eerste weken, uh, uh, als je ze voor het eerst uh, gebruikt... Dat ze bij, bij sommige mensen juist de, de gevoelens van, van depressie kunnen, kunnen versterken. En daar moet je alert op zijn. En als je die kennis niet hebt en uit de melding die we krijgen, blijkt dat dat sommige mensen dat niet weten. Ja, ja dan kan je behoorlijk onthand voelen en, en verkeerde dingen doen. Maar er zijn 900.000 mensen of 900 mensen in dit land die uh, antidepressiva slikken. Uh, meestal neem ik toch aan, onder begeleiding van een psychiater, of niet? Uh, onder begeleiding van een uh, psychiater of onder uh, begeleiding van een uh, van een arts en. Um, juist omdat uh, die, uh, middelen, of die medicijnen uh, door een arts worden voorgeschreven, is die arts ook in de eerste plaats verantwoordelijk dat de gebruikers ook goede informatie uh, krijgen. Goede informatie betekent van dat je weet hoe je ze moet gebruiken, dat, uh, dat je moet weten dat ze niet direct effect hebben en dat er mogelijk bijwerkingen kunnen optreden ja. en wat je dan moet doen. Ja, En dat doen die artsen dan dus klaarblijkelijk te weinig? Um, ja, dat uh, uh, uit, uit, uit, uit, uit de meldingen die wij, uh, wij, wij wij krijgen blijkt dat mensen zeggen ja dat die informatie die heb ik niet gehad. Het kan ook zijn dat de, dat de, de informatie niet is blijven hangen uh, bij, uh, bij de mensen. Um, uh, en en uh, de, de, de Artsen, en uh, de arts kan ook met de apotheker afspreken dat de apotheker de, uh, de informatie uh, geeft. Uh, ja, blijkt dan in de praktijk dat dat niet altijd uh, gebeurt. Nee, maar ja, je zou zeggen, als iemand labiel is, dan is, het, is een gesprek met een arts misschien niet genoeg. En er zit bij zo'n medicijn natuurlijk ook altijd een bijsluiter. Uh, precies, nou in die, in, die, in die bijsluiten, daar staat natuurlijk uh, alle, bij, alle mogelijke bijwerkingen die iemand van, uh, van een antidepressief kan, uh, kan krijgen. Dat wil natuurlijk lang niet zeggen dat, uh, dat iemand dat, dat, dat ook allemaal uh, krijgt. Er zijn veel mensen die uh, die bijsluiten niet lezen, of, omdat ze misschien schrikken van die lijst van bijwerkingen. Nou, van, nou dat, uh, dat wil ik allemaal niet, uh, niet, niet weten. Um, ja, het is daarom ook zo belangrijk dat als iemand, uh, hè, als iemand in een depressie zit, uh, ja, dan ben je misschien niet alert genoeg om, uh, als je bijwerkingen ervaart, om in de bijsluiter te gaan, uh, gaan lezen of om actief uh, uh, contact te gaan zoeken met je arts. Dus wij vinden eigenlijk dat er een wat actievere begeleiding van de kant van de, van de arts of apotheker nodig is. Ja, en uh, hebt u contact gehad met artsen en apothekers? Uh, wij hebben heel veel contact uh, uh, gehad met, of wij hebben heel veel contact met, uh, met, uh, met artsen en apothekers. En wat zeggen die dan uh, terug oh, oh, uh, als gevolg van deze kritiek? Dus wat, wat is hun reactie op deze kritiek, beter gezegd? Nou ja, de, um, een van de reacties is dat, uh, dat ze zeggen... Van dat dat ook in hun uh, he, in het beroepsprotocollen uh, staat... om goede informatie te geven. Uh, en dat ze uh, acht uur per dag uh, bereikbaar zijn. Maar ik denk dat dat eigenlijk nog, uh, nog onvoldoende is. Uh, want blijkbaar geeft uh, niet elke apotheker of niet elke arts die, uh, die, uh, die informatie. En uh, ik, ik kan het ook wel voorstellen... want dat betekent ook in, in, in feite, je hebt een, een, een consult en die arts die moet een diagnose stellen. Die moet een behandeling uitdenken met de patiënt. En dan schiet vaak de tijd tekort om ook nog goede informatie te geven. Ja. Maar daarom pleiten wij ook voor een actieve begeleiding van de kant van de ja. arts. Ook wij hebben apothekers gesproken en die zeggen dat ze de beroepsnormen uh, in acht nemen. En dus wel degelijk die informatie verstrekken. Ze zijn dat verplicht ook om de eerste keer uitgebreid te doen. Hè, informatie te verstrekken en folders mee te geven. En zij zeggen dus dat ze zich daaraan houden? Ja, nou, uit onze meldingen, uh, en we hebben nogal wat uh, gekregen... Hoeveel? blijkt ...dat, dat veel, uh, veel patiënten die, uh, die, die, die informatie onvoldoende vinden. Uh, of wat ik zei, van, het kan natuurlijk ook zijn dat, dat al die informatie die mondeling gegeven wordt... Ja. ...onvoldoende blijft hangen, dus dan ja. is het handig om schriftelijke informatie mee te geven. Hoeveel meldingen hebt u gekregen? Nou, wij hebben een uh, meldpunt medicijnen, uh, uh, dat is een uh, website waar mensen ervaringen kunnen melden over hun, uh, hun medicijnen en ervaringen met anderen kunnen delen en uh, daar hebben we inmiddels uh, iets van, uh, van 15.000 uh, meldingen en daar gaan er heel veel over, uh, over antidepressiva, dus de, uh, gelukkig zitten er ook daar uh, ervaringen bij van mensen die heel tevreden zijn met hun antidepressiva, omdat ja. ze daardoor hun leven weer enigszins uh, in, de, in de hand hebben een aantal er ernstige meldingen. Schrijnende gevallen zitten daarbij, ja. Van mensen die inderdaad met suïcidale gedachten rondlopen. Of dat uh, ook daadwerkelijk uh, hebben uh, uitgevoerd. Goed. Boodschap is dus: bent u arts, psychiater of apotheker? Uh, besteed iets meer tijd aan het voorlichten van uw patiënten over de bijwerkingen van antidepressiva. En slikt u ze zelf. Lees vooral de bijsluiter en informeer ook op eigen houtje. Toch? Ja. U vindt het uh... veel, maar. Ja, nee, ik dacht dat u uw conclusies te. Uh, ja, ik dacht ik, maar... resu ik resumeer, dat dacht ik even. Maar... <laughs> ja, het is maar het is, het, het, wat ik nog wel nadrukkelijk wil stellen is.. Ja. Dat het, het gaat één om goede informatie geven, maar het gaat ook voor mensen die ze het eerst gebruiken om die als arts goed te begeleiden. Ja. En dat betekent dat je de vinger aan de pols moet houden en misschien na één of na twee weken te, tegen die patiënt moet zeggen, ik wil u dan zien. En als die patiënt dan geen contact opneemt om een afspraak te maken, ja. doe er een telefoontje achteraan, want met één telefoontje weet je of ja. het goed gaat of dat, je, of dat er actie geboden is. Boodschap is duidelijk. Erik van Rijn van de plaatsvervangend directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijn Gebruik. Ik dank u zeer.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 Ze halen steeds vaker het nieuws. Vermissingen, vermissingen die dramatisch eindigen, zoals die van Millie Boele... of de Rotterdamse Jennifer. De databanken van de politie zitten ook vol met mensen... die nooit zijn teruggevonden. In onze serie De Achterblijvers ontmoet Egbert Hermsen. Direct betrokkenen. Vandaag de moeder. Ze zijn dus eh, samen met twee Filipijnse vissers. En nog een andere Nederlander, Klaas Bischop. Die hadden ze de avond ervoor in een disco ontmoet zijn ze dus weggevaren om te gaan snorkelen in een uh, gebied met uh, laagwaterkoraalriffen. En ze zijn tegen s s'morgens vertrokken en ze zouden dus voor zonsondergang terug zijn... en dat is daar al om zes uur s'avonds. En ja, ze zijn niet teruggekomen en wat er gebeurd is... Ja, dat weet tot op heden niemand. En ze, dat zijn de broers Jacco en Marcel Wilderom, 30 en 33 jaar oud. De dag dat ze uitvaren is 18 december 2002. En niet lang daarna krijgt hun moeder in Nederland het verontrustende bericht. De politie kwam op die zondag de melding doen. Dat was dus vier dagen nadat ze dus uh, vermist waren. En er is niks teruggevonden, niet van onze jongens, niet van die vissers... niet van de boot, helemaal niks. En je weet ook niet wat er gebeurd is... En er heeft ook niemand iets gezien of gerapporteerd aan de politie. En het is heel vreemd als zo'n bootje omslaat en er verdrinken vijf mensen. Dat er dan niet één aanspoelt. De Filipijnse autoriteiten gaan zoeken, maar zeker niet grootschalig. Nou, De kustwacht die bestaat uit uh, vissers die langs de kust vissen en die uitkijken. En die marine ja, die heeft gevlogen volgens de ambassade dan. Maar het is ook maar één vlucht geweest. Vrienden van Marcel en Jacco reizen naar de Filipijnen... en organiseren zelf een tweede zoektocht, te vergeefs. De tijd verstrijkt en het wordt stil. Na een jaar lees je in de PZC dat het dossier, dat het dossier gesloten is. Dat was niet tegen u zelf gezegd? Nee, daar hadden ze niet over gebeld. Toen was ik witgloeiend. Ik las het in de PZC, de Provinciale Zeeuwse Courant. En toen heb ik gebeld en hoe ik dat daar, daar dan aan kwam. Ik zei ja het staat in de krant en waarom kunnen jullie dan niet even een belletje doen van nou is het een jaar, nou sluiten we het dossier. Wat was het antwoord? Dat was niet waar. Het lag niet meer uh, op het bureau. Maar het was nou in het archief. Nou ja, als het in het archief is, is het volgens mij gesloten. Truus de Witte promoveerde op een onderzoek naar vermissingen. In het bijzonder oorlogsvermisten. Het niet echt afscheid kunnen nemen van een dierbare... heeft volgens haar ingrijpende consequenties voor de verwerking van het verlies. Rouwverwerking begint altijd bij het aanvaarden van het onherroepelijke verlies. En dat is bij vermissing niet aanwezig. Bij vermissingen heb je meerdere verhalen. Is iemand dood of leeft iemand? En ten tweede, uh, waar is iemand dan? Is die uh, uh, ergens begraven? Is die ergens op de wereld? En ten derde, uh, uh, wat is er dan gebeurd? Uh, is er een misdrijf? Is er een ongeluk? Uh, Geheugenverliefd? Mis misschien drugs toegediend? En uh, in de vierde plaats van... wat voor actie kun je zelf ondernemen? Moet je iemand redden? Zit die in wanhoop te wachten op jou uh, ingrijpen? Ja, mijn man die, uh, zei al heel vlug... die zien we niet meer terug. Hij praatte er ook heel weinig over. En als er naar hem gevraagd werd, dan zei hij... ja, we weten niet wat er gebeurd is. En we zullen het misschien nooit weten. En in feite was er ook niet meer over te vertellen. Verdwijning? Daar kun je een dag- en een tijdstip bij aangeven. En vermissing die start op dat moment. En dat is nou juist wat er in de samenleving ook vaak uh, misgaat. Dat omstanders uitgaan van het moment van verdwijning. En jij als achterblijver in het hier en nu van de vermissing zit. Ja, ik, ik woon op een dorp. En het is hier de gewoonte. Als je elkaar op straat tegenkomt, dan zeg je goeiedag. Of je steekt je hand op. En dat ben ik gewoon blijven doen. Als ik om een boodschapjes ging... En dan kwam iemand tegen en dan zei ik goeiedag. En dan denk ik, je zegt me goeiedag tegen me terug. Want ik uh, heb geen besmettelijke ziekte of zoiets. Ik ben er. Misschien een beetje provocerend, maar zo heb ik dat wel ervaren. Ik, ik ging ook uh, dinsdag 24 december uh, naar de bakker om een bestelling voor de kerstdagen. En dan wordt eraan geboden, ja goed, zullen we de boodschappen voor je halen en dit en dat. En nee, ik doe het zelf. En bij de bakker zei die mevrouw die me hielp... ja, mevrouw, iedereen werd prettige kerstdagen gewenst. Ze zei, mevrouw, ik kan u onmogelijk prettige kerstdagen wensen. En ik zei, ja, dat begrijp ik, maar ik ben toch blij dat u dat zegt. Onderzoekster Truus de Witte. Je zult op een gegeven moment een modus moeten vinden... om te leven met deze enorme stress... En voor het ene familielid ligt dat op een ander moment dan voor het andere familielid. En je ziet vaak ook dat daar dan ook vrevel ontstaat in families. De een zegt van we moeten doorgaan en de ander zegt... Uh, um, uh, hou er nou mee op, rakel het niet constant meer, uh, meer op. En hoe langer het moment van verdwijning achter je raakt... hoe meer geïsoleerd, je kunt raken van je omgeving. Je kunt uh, opmerkingen krijgen als... Uh, nou, zit je nou daar nog steeds mee? Dat is toch al drie jaar geleden. Maar voor de nabestaande en voor de achterblijver is het hier en nu. Het wordt zekerheid op de duur. Maar nooit helemaal. Want je weet maar nooit. En je geeft het wel een plekje. En het is ook... vorig jaar is mijn man overleden. En toen heb ik op het graf van mijn man heb ik dus ook een steentje voor die jongens laten zetten. Maar er staat dus niet op dat ze overleden zijn. Er staat dus op, vermist, 1812, 2002. Dus dat is ook weer dat, je zet daar een steentje. En dan denk je, ja, nou hebben jullie hier ook een plekje. Nou is het afgesloten, maar toch niet. En dat blijft. Morgen in de Achterblijvers, de speurders van de politie... die onzekerheid en leed bij Achterblijvers proberen weg te nemen. Dat is het doel van het werk, die DNA te matchen en mensen terug te vinden. Ik denk dat heel veel mensen blij zijn met wat wij doen. En wij zijn heel blij dat we het mogen en kunnen doen. Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen @kro.nl. Straks, je hebt negativiteit nodig om tot een grote prestatie te komen... blijkt uit een nieuw proefschrift. Is nu het ochtendtumeur. Hier is Henk Westbroek. One true party county jail. Een halfjaartje terug maakte ik voor de regionale Utrechtse omroep een reportage over taakstraffen gewapend. Met een camerateam stond ik op een maandagochtend te wachten op de bus die een twintigtal personen afleverde op een door onkruid en kreupelhout overwoekerd fort, daardoor de taakgestraften op orde geschoffeld moest gaan worden. Bij de koffie met een roomboterkoekje werd om kwart over negen ochtends schoffelinstructie gegeven door een beminnelijke, wat oudere taakstrafopzichter die de gestraften mededeelde dat er wel geschoffeld moest worden, maar dat het schoffeltempo bescheiden zou zijn en ook dat bij slecht weer het schoffelen opgeschort zou worden... tot het zonnetje weer door zou breken... en dat er tijdens de regentijd in de kantine gekaard mocht worden. Na deze instructie besloten drie van de twintig gestraften... hun straf niet te willen ondergaan... omdat ze niet verwacht hadden om in de buitenlucht gestraft te worden... met het verrichten van handenarbeid. Voor 12 uur smiddags was het aantal veroordeelden de straf niet langer wensen te ondergaan tot vijf opgelopen. En de taakstraf hoofdopzichter sprak tegen mij het vermoeden uit dat ruim de helft van de schoffelaars, zoals altijd, voor het eind van de week zou afhaken. Gesprekjes met die afgehaakte schoffelaars leerden me dat ze niks te klagen hadden over werkdruk, de kwaliteit van de koffie en de omgangsvormen van medegestraften en toezichthouders, maar dat ze boos waren omdat ze slechts een taakstraf gekregen hadden en niet in de gevangenis mochten zitten. Het uitvoeren van een taakstraf was eenvoudigweg niet stoer in hun ogen en die van hun kameraden. Om die reden spraken ze de hoop uit in plaats van een beetje taakstraf... een aantal weken in de gevangenis te mogen gaan doorbrengen. Omdat met name recidieve snelheidsovertredens... en mensen die met een slok op achter het stuur betrapt zijn... geneigd bleken hun straf met gepaste tegenzin uit te willen schoffelen... is taakstraf niet altijd zinloos. In vele andere gevallen... Ach, ik dank God op mijn blote knieën. In de buitenlucht. Dat het mijn taak niet is om zinvolle straffen te bedenken. zei Henk Westbroek. Morgen, het ochtendtumeur van Ton Kas. Simba, zeg maar. nossa, nossa, assim você me mata. Ai, eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ai. Delicia, delicia, assim você me mata.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 Delicia, delicia, assim você me mata Ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego hein? Eu quero niet só als agora. Nossa, niet mag, als me niet Assim você me mata. Zomer in Brazilië en daar hoort deze superhit bij. Michel Telo was dat met Aisiu Pego". Het is uh, vijf minuten voor half elf, dames en heren. De mantra luidt, ontdekt de kracht van het positieve denken. Negativiteit leidt alleen maar tot lusteloosheid. Maar soms heb je die negativiteit juist nodig om tot een grote prestatie te komen. Blijkt uit het proefschrift van onderzoeker Henk van Steenbergen van de Universiteit Leiden. Goedemorgen, meneer van Steenbergen. Goedemorgen. Waarom heb je die negativiteit zo hard nodig dan? Uh, nou, negatieve emoties zijn uh, hebben een belangrijke signaalfunctie. Ze geven namelijk uh, aan dat er misschien iets problematisch in je omgeving is. En ze kunnen je dus alert maken als er moeilijke situaties zijn of uh, als er gevaar is. Ja, het, de, de andere mantra luidt, niemand komt tot grote prestaties zonder ooit een dieptepunt te hebben gekend? Ja, dat is misschien een, een betere mantra, inderdaad. Ja. ja, maar goed, kunt u dan uitleggen wat, er, wat u dan in dat proefschrift hebt onderzocht dat we nog niet weten? Want uh, op zichzelf deze constatering, uh, uh, door mij net op een andere manier verwoord, die was toch al bekend of niet? Um, ja, er is wel het een en ander bekend, maar dat is nog nooit zeg maar experimenteel op die manier onderzocht. Dus wat ik eigenlijk heb gedaan is met labtaakjes... Mensen echt systematisch uh, onderzocht door bepaalde emoties uh, te, op te wekken. En dan te kijken hoe ze gedrag beïnvloeden en mentale inspanning. En hoe heb je dat gedaan? Op die manier er nooit naar gekeken. Um, ik heb bijvoorbeeld een stoeptaak gebruikt. Dat is een taak die psychologen heel vaak gebruiken in het lab. Uh, ze zien bijvoorbeeld een, een kleurwoord in een bepaalde kleur geschreven. Dus um, stel het woord uh, rood met de kleur blauw. En mensen moeten dan niet op het woord zelf reageren, maar op de kleur. Nou, dat is een, een moeilijke situatie. En als je de reactietijden meet uh, in dat soort taken, dan zie je dus dat mensen na een moeilijke situatie beter presteren als ze in een negatieve stemming zijn. En, maar hoe komt dat dan? Um, het idee is dat eigenlijk negatieve emoties. Um, ja, wat ik al zei, die hebben een belangrijke signaalfunctie. Ja. En wat je dus ook ziet in het brein, is dat gebieden die te maken hebben met het registreren van moeilijke situaties. die worden meer actief als je in een negatieve stemming bent. Dus. Het leidt er echt op te zijn dat je sensitiever wordt voor negatieve informatie als je in een negatieve stemming bent. En dat wisten we al, dat dat zo is. Maar um, het stuurt dus ook je gedrag. Dus je wordt daarna beter. Ja, nou weten we uit de geschiedenis van wereldleiders bijvoorbeeld... dat die vaak toch een vrij problematische jeugd hebben meegemaakt, zijn gepest, minderwaardigheidscomplexen hebben... en dat allemaal hebben aangewend om revanche te nemen op hun jeugd... waardoor ze tot zo'n hoge prestatie zijn gekomen. Is dat wat u bedoelt? Um, nou, dat gaat natuurlijk meer om uh, in het, uh, ervaringen in het verleden. Daar heb ik zelf geen onderzoek naar gedaan. Nee. Maar je zou inderdaad kunnen zeggen dat mentale inspanningen en negatieve emoties... ook over de lange termijn wel degelijk invloed zouden kunnen hebben. Jazeker, ja. Ja. En hoe moeten we dat onderzoek van u nou uh, vergelijken met ander onderzoek... waaruit blijkt dat als je uh, positivisme uh, visualiseert... daar uh, zijn ook boeken mm -hmm. over volgeschreven... Mm -hmm. uh, dat dat dan eerder gaat gebeuren dan, uh, dan als je uh, van het doemdenken uitgaat. Want dan krijg je juist dat negatieve scenario voorgeschoten. ...wat staat dan in dat soort boeken weer beschreven. Ja, ik, ik denk sowieso dat het wel zo is dat positieve emoties in heel veel gevallen handig kunnen zijn... ...omdat je, als het, ware, het reduceert stress, uh, het zorgt ervoor dat je wat, ja, wat lekkerder in je vel gaat zitten als het ware. Maar dat is in, uh, wat eigenlijk mijn boodschap is, in gevaarlijke situaties is dat helemaal niet handig. Want dan moet je juist alert zijn voor zo'n moeilijke situatie of zo'n gevaarlijke situatie. En positieve emoties zouden dat dus alleen maar tegengaan dat signaal. Ja, het is wel een beetje verwarrend hè, als je al die onderzoeken naast elkaar legt. Ja, absoluut. Nou, ik denk dat het uiteindelijk op neerkomt dat positieve emoties niet per se positief voor jezelf zijn. Ze voelen positief, maar de functie is niet altijd positief. Ik denk dat dat, uh, dat, dat eigenlijk de boodschap is, dat we uh, zeg maar positief en negatief iets moeten interpreteren als uh, goed of slecht. Maar het is meer dat je je positief of negatief voelt. Juist, dus als ja. je een grote prestatie of iets belangrijks moet doen uh, in het leven, dan kun je maar beter met een pesthumeur door het leven gaan, begrijp ik. Um, ik weet niet of dat een pestrumeur altijd handig is, want ik denk dat het echt afhangt van de situatie. Dus je kunt je voorstellen als je in een situatie bent waar mentale inspanning uh, op dat moment zinvol is. Ja. He, dus bijvoorbeeld een, een moeilijke situatie waar je snel mee om moet gaan, dan is een negatieve emotie wel degelijk zinvol. Dus. Ja. Maar... Stel je bent op vakantie en er is een, uh, je hebt een laptop bij je... waar een vervelend computerprobleem is waardoor je niet op internet kunt. Je gaat er een halve dag aan werken, dus je bent je mentaal aan het inspannen. Is dat eigenlijk misschien helemaal niet zo handig in die situatie? Nee. En dan zou een positieve stemming kunnen helpen om gewoon lekker naar het strand te gaan. Goed, wanneer gaat u uw proefschrift verdedigen? 17 januari aanstaande. Bent u verliefd? Ja, best wel een beetje. <laughs> Zal ik me oppassen met die emoties dan bij het verdedigen van dat proefschrift? Absoluut, inderdaad. Nou we weten we dat de mens heel flexibel is, dus emoties hebben wel degelijk invloed. Maar <laughs> het is natuurlijk ook mogelijk om emoties te onderdrukken, gelukkig. <laughs> ik van Steenwerger, hartelijk dank en veel succes bij het verdedigen van uw proefschrift op 17 januari dus. Dank u wel. Hartelijk dank. Einde van deze uitzending, dames en heren, want het is bijna half 11, uh, meer informatie vindt u op kro.nl, ons website. En na half 11, ergens in Nederland een gele bus met daarin... prem de kishoen. Ik heb geen beeldverbinding via de webcam. Prem, dus ik heb geen idee waar je uithangt en hoe je erbij oh. loopt vandaag. Goedemorgen Sven. Nou, uh, Jeroen gaat er meteen aan werken, want iedereen moet kijken. Ik heb de, uh, de machtige vrouw Sven. Ze is sinds 1 januari gewoon de directeur van de arbeidsinspectie, mevrouw Marga Suurbier. Hij weet dat er de nodige kritiek is op de arbeidsinspectie. Dat ze te veel op illegale jagen en te weinig de arbeidsomstandigheden. Hij weet dat ik een groot voorstander ben van vrouwen aan de top. Dus ik was van plan om heel vervelend en lastig en kritisch te zijn. Maar ik zal waarschijnlijk straks helemaal uit de hand eten. Maar uh, we gaan dus praten, luisteraars, over de arbeidsinspectie. En wat er beter moet en wat er anders moet. En hoe ze het gaat doen vanaf 1 januari 2012. Maar dat doen we. En dit heb ik gejat van Sven Kokkeman, luisteraars. Naar de Bourgondische stem van Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. Ouders en hulpverleners van licht verstandelijk gehandicapten bieden vanmiddag een wit boek aan bij het ministerie van Volksgezondheid. Ze zijn tegen de afschaffing van de hulpverlening aan mensen met een IQ tussen de 70 en 85. Veel mensen uit die groep redden het niet zonder begeleiding, zeggen ze. In Nigeria wordt gestaakt tegen de hoge brandstofprijzen. Die zijn op 1 januari meer dan verdubbeld. En de bevolking snapt niet dat ze veel meer voor benzine moet betalen... omdat Nigeria een olie-exporterend land is. De regering zegt dat er moet worden bezuinigd. 25 van de overheidsuitgaven ging op aan brandstofsubsidies. Volkswagen heeft vorig jaar ruim 8 miljoen auto's verkocht. Dat zijn er meer dan Toyota, die bleef steken onder de 8 miljoen. General Motors heeft nog geen cijfers verstrekt... maar verwacht wordt dat het aantal verkopen boven de 9 miljoen ligt... en dat GM daarmee de grootste ter wereld wordt. En een Amerikaan van Iraanse afkomst is in Iran veroordeeld tot de dood, wegens spionage. Hij zou werken voor de CIA. Hij zou het Iraanse ministerie van Veiligheid eh, daarin hebben gezocht... naar bewijzen van betrokkenheid bij, van Iran bij terrorisme in het buitenland. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradakationen. De arbeidsinspectie was ooit het antwoord van het Nederlandse volk tegen de vieze, vuile, kapitalistische patjepeers die arbeiders als oud vuil zagen die geen rechten hadden. De inspecteurs hadden macht en konden met hun bezoekers slechte werkomstandigheden, kinderarbeid, onveilige situaties en beroepsziektes aan het licht brengen. Zo werden de Nederlandse arbeiders steeds beter beschermd tegen de uitwassen van de bazen. Maar anno 2012 lijkt het alsof de arbeidsinspectie niet meer bezig is met de werkomstandigheden van de hardwerkende Nederlander. Nee, ze lijkt meer een verkapte illegale politie die jaagt op werkgevers die buitenlanders zonder de vereiste papieren in dienst hebben. Sinds januari is de arbeidsinspectie gefuseerd met de inspectie werk en inkomen en de Sociale Inlichting en Opsporingsdienst... van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je zou denken, nou, dan is 1 januari 2012... een mooie kans om terug te keren van hun dwaling... en zich te concentreren op hun kerntaak: de veiligheid van de hardwerkende Nederlandse arbeider. Mijn vraag aan uw luisteraars is, wat moet er gebeuren? Moet de Arbeidsinspectie meer mankracht geven... aan de jacht op ongedocumenteerde werkers... of op de veiligheid van de Nederlandse arbeiders? Bel me op 0800-1121... Mail naar primtimeapenstartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. It's primtime. Uh, Luisteraars, we staan uh, in Den Haag. Bij het kantoor, uh, in het Hal van de Leeuw. Bij het kantoor van de. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Goedemorgen, mevrouw Marga Suurbier. U bent voor mij duidelijkheid directeur van de arbeidsomstandighedenafdeling van de arbeidsinspectie. Dat klopt, van de inspectie van het ministerie van SZW. Ja, en uh, jullie zijn uh, een grote dienst nu, jullie zijn gefuseerd. Kunt u voor mij uitleggen wat die visie betekent, hoeveel afdelingen er nu zijn? Er zijn op dit moment zeven directies waarbij de drie directies toezicht houden op wat wij dan noemen de arbeidswetten. Dus dat is de arbeidsomstandigheden en dat is bijvoorbeeld de toezicht op die illegale. En er is één directie bezig met opsporing van illegale ja. feiten, criminaliteit. En er is een inspectie met, uh, uh, die toezicht houdt op alles wat met uitkeringen te maken heeft. Maar als ik nou zo vraag, wat is dan de kerntaak? De kerntaak is het toezicht houden op alle wetten en regels die het ministerie van SZW heeft. Dus er is één inspectie voor het hele ministerie. Maar je hebt toch ook een soort belangrijkheid al in die, al die taken? Ja, dat blijkt ook op waar we onze inspecteurs en onze regisseurs en onderzoekers daadwerkelijk inzetten. En dan zie je dat wij de meeste mensen inzetten op het toezicht op de arbeidswetten. Ja, maar welke arbeidswetten? De arbeidsomstandighedenwetten of het feit dat je een verblijfsvergunning moet hebben... of een Nederlandse nationaliteit om te mogen werken? Binnen de arbeidswetten is het zo dat de meeste inspecteurs ingezet worden op de arbeidsomstandigheden. De arbeidsomstandigheden-directie is nog steeds de grootste directie binnen de totale inspectie. En hoeveel mensen heeft u dan in dienst? Ik heb er nu 300 in dienst en daarnaast heeft mijn collega er nog een 47 in dienst... die specifiek letten op de arbeidsomstandigheden in die hele gevaarlijke bedrijven de bedrijven die kunnen ontploffen. Dat noemen we met een mooi uh, Engels begrip major hazard control. Dus dat zijn de AXO's en de DSM en de hoogovens. En dat is zeer bedrijven. gespecialiseerd werk, zeg maar. Ja. Dan moet je gaan kijken van, uh, uh, of vaten goed staan en of temperaturen goed zijn. En zo. Dat kan niet aan ieder. Dat is vooral een heel toezicht op bedrijven die met hele gevaarlijke stoffen werken. Die Als je ze niet goed behandelt, als je ze niet goed beheerst... en niet in de goede drukvaten hebt, inderdaad kunnen ontploffen. Okay. Dus we hebben maar liefst twee directies die... Hoeveel onaangekondigde bedrijfscontroles heeft u gedaan tussen juni 2011 en december 2011? We doen er 20.000 per jaar. Onaangekondigd? Daar is het overgrote deel is onaangekondigd. Ja. We moeten natuurlijk af en toe hele uitgebreide inspecties doen. Uh, en wij vinden dat als we van tevoren weten... dat een, bedrijf, een bezoek langer zal duren dan twee uur... dat we dan eventjes contact opnemen. 20.000 in een half jaar? Nee, 20.000 per jaar. Ja, dus dus 10.000 10 in een, een half jaar. jaar. Ja. Dus en, en hoe moet ik me zo'n onaangekondigd bedrijfsbezoek voorstellen? Als het gaat om de arbeidsomstander bij een gewoon bedrijf... dan komt oh. één inspecteur, die komt langs. Die meldt zich en die zegt dat hij op dat moment... een inspectie gaat uitvoeren. En dan gaat hij controleren. Hij is zich goed voorbereid, hij gaat controleren... op de belangrijkste risico bij dat type bedrijf... of de arbeidsomstandigheden op maar orde zijn. Maar controleert hij of er een toilet is, of er een kantine is... Uh, of de werkplek van de werknemer niet vervuild is? Nou, als wij bijvoorbeeld bij de bouw langsgaan... dan is uh, een van de belangrijkste oorzaken waarom mensen dood uh, ja. uh, gaan aan een, een arbeid... of een ongeval krijgen, is bijvoorbeeld het vallen van hoogte. En daarom zullen ze altijd op letten of er maatregelen zijn genomen... om te voorkomen dat mensen vallen van hoogte. Maar mevrouw Suurbeur, ik haat eigenlijk deze vraag... Maar in mijn voorbereiding heb ik een waslijst aan klachten gevonden van mensen die klagen dat de arbeidsinspectie niet reageert. Ik heb nu aan de telefoon uh, iemand die in de schoonmaakbranche werkt. Hij wil anoniem blijven, dus ik noem hem Jantje. Jantje, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Zou je willen uitleggen wat je aan mij verteld hebt over... Je, je hebt gebeld naar de arbeidsinspectie. Zou je man en dag en datum willen noemen? Het was uh, vorig jaar, in 2010, tijdens de staking, dat hebben wij heel vaak uh, gebeld. Ik zelf naar de arbo voor de gezittende uitzendkrachten, de situatie, de omgeving van de werk. Dat geen toilet voor de medewerkers, dat geen kantine voor de medewerkers en zoveel dingen. Ik heb zelf meer dan tien keer gebeld. Als je belt naar gewoon een standaard, uh, nummer van de je krijgt wel iemand, maar er komt niks terecht. Jij dus uh, zegt, wat je hebt toen ook aan mij gezegd dat je een directeur had gesproken. Hoe heette die meneer? Ja, ja uh, Van Dijk. Die hier Van Dijk, Die heb ik hem gesproken in het kabinet. We hadden een vergadering tussen schoonmaken en, en Arbeidspolitie uh, met de partijen PvdA, CDA, VVD en SP in het kabinet binnen. En heb ik de heer van Dijk gevraagd voor zijn nummer? Ja, ik wil graag jouw nummer. Omdat ik ben naar het standaardnummer, dan krijg ik wel iemand, maar er komt geen actie op. Oké, okay, even aanhouden, Jantje, want je komt uit de vergadering. Uh, mevrouw Suurbier, deze jongeman klaagt tien keer. Een voorbeeld, een werkplek waar er geen toilet was. Ze hebben zelf ergens het toilet moeten kraken. De arbeidsinspectie is nooit gekomen. Het ik weet niet wat er mis is gegaan, want de afspraak bij ons die wij hebben gemaakt... is dat als er een klacht van een werknemer komt... Ja. dan gaan we die altijd op het gebied van de arbeidsomstandigheden... Ja. dan gaan we die altijd onderzoeken. Maar dat goed, is... nu heb ik iemand aan de telefoon. Daarom zei ik ook, noem man en paard, want ik hou niet van anonieme beschuldigingen. Uh, uh, hij noemt ook de naam met wie hij contact heeft gehad en alles. En hij zegt, gerapporteerd, niets gevolgd. En hij heeft zelf tien keer gebeld. En dit is een van de schoonmakers die actie voert voor betere uh, uh, arbeidsomstandigheden. En die dit als voorbeeld geeft van hoe... Uh, Schoonmakers geen beroep kunnen doen op de arbeidsinspectie. Nou, ik ken het individuele geval, hoor ik ja. nu. Dus dan zal ik het aan mijn medewerkers moeten navragen hoe ja. dat gegaan is. Dan moet ik misschien straks even wat concrete data geven. Dus we zullen u het telefoonnummer geven, zodat deze meneer. Uh, het ge... Want, een van de redenen voor het uitnodigen van u. Ik geloof namelijk dat u goed werk doet. Uh, ik heb reportages uh, voor televisie gemaakt en ik, ik denk dat u ook steken laat vallen, zoals iedereen. Maar toen uh, deze jonge man dat tegen mij zei, zei ik nou. Ik geloof het niet, want ik zie de arbeidsinspectie anders. Maar ik vond het fair dat hij ook de kans kreeg om dit te zeggen. Dus hoe leg je dit uit? Nou... Uh. Wat ik zeg, het verbaast mij heel erg. Want de opdracht is, die, degene die bij ons ook achter de telefoon zit... want we hebben juist een centraal nummer, dat het perfect georganiseerd wordt. En uh, een internetsite waar klachten van werknemers ingediend kunnen worden. En de afspraak is gewoon dat elke klacht van een werknemer onderzocht wordt. Nu, maar ook in de toekomst. Dat is gewoon heel helder, heel duidelijk. Dus er moet iets vreemds hier aan de hand zijn geweest. Jantje, ik geef je nummer uh, uh, aan uh, mevrouw Suurbier en dan uh, gaat ze het uitzoeken. Tevreden? Ja, is goed. Oké, okay, hartstikke bedankt voor het bellen. Luisteraars, ja, ook, ja. u mag ook bellen 0800-1121. Mede naar primtimeapenstartntr.nl. En de tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. Uh, Luisteraars, we gaan nog uh, een heleboel mensen bellen met voorbeelden. We zullen nog één of twee voorbeelden doen. Want anders gaat het programma weer een heel andere kant uit dan wat ik had voorbereid. Goedemorgen mevrouw Broekhoven, gelukkig nieuwjaar. Um, uh, ben, ben ik aan de beurt? Ja, een gelukkig oh, nieuwjaar. Ik, nou, ik kan, ik kan je namelijk praktisch niet verstaan. Maar oh. ik ben mevrouw van Bokhoven. Ik heb een relatie met iemand die in de grootmetaal heeft gewerkt. Zit op het ogenblik. Uh, thuis vanwege een arbeidsongeval, maar we hebben ervaring met de, met de inspectie aan allebei de kanten. Ze moeten beter, beter opletten, net wat er gezegd wordt, ze komen niet, ze komen niet. Bij hele extreme uh, uh, omstandigheden komen ze niet. En ze moeten ook beter uitkijken naar illegale, want er is met een taalverschil. En dat is zeker in de GrootMetaal enorm... Dus u zegt ze moeten beide dingen doen als u mij kunt verstaan, zowel de arbeidsomstandigheden als de ongedocumenteerde werkers. Moet, ze moeten beide de prioriteit blijven geven. Oh, nou ben ik zo blij dat ik jou onder de telefoon heb en ik kan je niet verstaan. Nee. Oké, okay, dan geef die Hartstikke heeft bedankt heeft voor het bellen. Jou? Er is iets mis met alleen. Dank u wel. Weer nog een voorbeeld, mevrouw uh, Ja, Mensen bellen spontaan. Dit is weer een voorbeeld van iemand die zegt... ze komen niet als het om de arbeidsomstandigheden gaat. Ja, nou, ik kan alleen zeggen wat ons beleid in deze is. En ik kan ook ja. daadwerkelijk gewoon onze eigen resultaten laten zien. Ja. We behandelen jaarlijks zo'n 1200 klachten van werknemers... waar we daadwerkelijk op pad gaan, waar we gaan uitzoeken wat er aan de hand is... en pakken ook daadwerkelijk de werkgever aan... als de arbeidsomstandigheden niet in orde zijn. En zo jaarlijks hebben we 2000 meldingen van de werkgever... over een arbeidsongeval... Uh, wat op het bedrijf heeft plaatsgevonden. Want in bepaalde ernstige ongevallen moet je melden. En bij een meldingsplichtig maar, ongeval dus is er binnen twee uur een inspecteur op locatie om het onderzoek te doen. Je hebt het beeld en je hebt de realiteit. Wat u me zegt is het beeld wat er bij sommigen heerst is niet de realiteit. Wat gaat u doen om het te verbeteren? Het is zo dat uh, als mensen merken dat wij niet uh, uh, adequaat reageren. Ze dat altijd kunnen indienen ook bij ons. Uh, maar, en dan onderzoeken we dat ook. Dus ik, net als ik die meneer net... Uh, die u net heeft gebeld, wat u nu Jan noemde... dat zal ik ook. Uh, dat soort signalen pakken we altijd meteen op. Oké, okay. in mei 2011 is er een documentaire... verschenen bij Sembla... Uh, de aanleiding daarvan zijn er een aantal dingen die ik met u graag wil doornemen. Uh, de FNV zegt dat bij de inspectie 1 op de 5 banen verdwijnt. Daardoor blijft er nog maar één controlerend ambtenaar op 45.000 werknemers over. De internationale norm is 1 op de 10.000. Ze hebben bij de ILO aan de bel getrokken. Hoe zit het nou daarmee? Het is inderdaad zo dat deze regering uh, heeft besloten... Dat de overheid, dat we kunnen volstaan met een kleinere overheid. Dus er gaan inderdaad een aantal mensen weg. Maar we hebben wel in Nederland, in vergelijking met een heleboel andere landen in Europa... een fantastisch goed systeem om de arbeidsomstandigheden te waarborgen. wij hebben in Nederland bijvoorbeeld, en dat hebben een heleboel andere landen niet... arbo die ingeschakeld moeten worden, waar hele goede bedrijfsartsen werken. We hebben veel actievere brancheorganisaties. U bent echt heel goed, want u geeft geen antwoord op de vraag. De klacht was, de ILO-norm is 1 op de 10.000, het is nu 1 op de 45.000. Gaat u die ILO norm halen? En wat is er aan, wat gebeurt er nu bij de klacht? De norm is niet 10.000. Er is geen keiharde norm. Elk land moet zorgen voor voldoende toezicht... Ja. om de, de arbeidsomstandigheden te waarborgen. En het is dus per land afhankelijk van hoeveel inspecteurs je nodig hebt. Okay. En in Nederland uh, hebben bijvoorbeeld de werkgevers en de werknemers gezegd... wij zullen extra maatregelen nemen. Dat was toen bij de ja. hele arbeidsomstandighedenwetgeving in 2007. Wij zullen zelf veel actiever worden. Wij zullen bijvoorbeeld arbo gaan maken de komende jaren. Ja. We zullen activiteiten gaan doen... En Waarom heb je ook minder toezichthouders nodig? Dus u nodig? zegt als een deel van het werk al door de werknemers en werkgevers wordt gedaan, heb je niet. En nu is het ander probleem dat er geklaagd wordt. Sinds de fusie van 1 januari 2012 valt de arbeidsinspectie direct onder de minister. Dus in feite als minister Kamp u een opdracht geeft, moet u die uitvoeren. En daarmee zijn we het enige land dat geen onafhankelijke arbeidsinspectie heeft. Dat is niet waar. Uh, het is zo. En dat waren wij al 120 jaar geleden. U zei al, we hebben een lange traditie als arbeidsinspectie gehad. On meer dan 120 jaar geleden zijn we ontstaan. Toen met slechts drie inspecteurs. We hebben er gelukkig nu wat meer. Uh, en vanaf het eerste moment zijn we altijd rechtstreeks een onderdeel geweest van een ministerie. En dat is 120 jaar geleden. En dat is nu nog steeds zo. Aan die situatie is per 1 januari niets veranderd. Oké. Okay. Uh, mevrouw Smit, goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Zeg het maar. Uh, ik woon uh, naast de Nieuwtebouw Science Park in Amsterdam, de ja. terrein. En ik zie daar werkelijk dingen voorbij komen. Dat dus ik denk, van, hoe verzin je het? Uiteraard als, uh, als arbeider hoor, dat je niet aan een tuintje gaat hangen als je op 16 hoog hebt, dat ik ben en zo. Maar het is werkelijk te schandaal voor woorden wat je af en toe voorbij ziet komen. En ik kan me niet heugelen dat er ooit enige vorm van een arbeidsinspectie voorbij zien komen. Oké, okay, nou even checken bij mevrouw suurbier. Ze zegt uh, ze woont naast het Science Park in Amsterdam, ziet gevaarlijke situatie en ze heeft nog nooit de arbeidsinspectie hier langs. Om. Bent u langs geweest bij de Science Park in Amsterdam uh, Watergrasmeer om te kijken hoe ze daar bouwen? Uh, het is zo dat een derde van mijn inspecteurs die gaat uh, is dagelijks bezig met uh, de bezoek aan de bouw, want de bouw staat inderdaad bekend als gevaarlijk. Het is niet zo dat mijn inspecteurs altijd heel makkelijk herkenbaar zijn. Ze, zijn, ze zien eruit als een gewone <laughs> vrouw man Smit, en kan, een gewone vrouw. Het kan dat u denkt: wat doet die junkie daar terwijl het de arbeidsinspecteur is? Ja, nou, het grote verschil is meestal een rood dopje op het en in een geel. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nee. Hartstikke bedankt voor het bellen. Is dat... Nee, maar u, u noemt iets, mevrouw Suurbeer. Misschien is het, kijk, een politieagent herken je. Dus je zegt, hé, hey, daar is een agent ter plekke. Maar mijn arbeidsinspecteur loopt gewoon in een kloffie. Die lopen inderdaad in, met hun veiligheidsschoenen aan, die ze moeten aan hebben. Net zoals elke werknemer. Dus ze zien er eigenlijk een beetje uit als een gewone werknemer in de bouw. Maar iedereen, uh, hij stelt zich netjes voor als de inspecteur en hij doet gewoon zijn werk. Oh, Oké, okay, ik zal daarna. Uh, we hebben ook, uh, goeiemorgen, hoogleraar Ton Wildhagen, hoogleraar institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt van de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, als u kijkt naar de inspectie, uh, mijn, mijn, mijn hele discussie was eerst... moeten ze uh, meer, minder jacht op illegale maken en meer naar de arbeidsomstandigheden kijken. Als zeg je, uh, hoe kijkt u er tegenaan? Ik zou dat niet als een keuze zien. Uh, wat voor mij het belangrijkste is, is dat de arbeidsinspectie moet daar zijn... waar de problemen het groot zijn. Daar is net ook al over gesproken. En waardoor ik, waarom ik de arbeidsinspectie eigenlijk nu steeds belangrijker vind, is met name omdat die arbeidsmarkt, die wordt eigenlijk steeds uh, onoverzichtelijker, flexibeler, dynamischer. Is op zich goed, maar uh, we hoorden het net al even over de schoonmaken, de constructies zijn anders. Dit is wat minder duidelijk wie nu in dienst is bij wie. En dat voor een deel zit daar ook een stukje problemen van fraude en illegaliteit, maar omdat we nou eenmaal toch een andere arbeidsmarkt uh, krijgen, zou ik zeggen, nou, arbeidsinspectie is absoluut niet minder nodig dan vroeger. En uh, die illegaliteit, ja, dat is ook een aspectje van die arbeidsmarktproblemen. Dus ik zou niet de of-of keuze maken. Oké, okay, en als u dan nu kijkt, als u zou moeten beoordelen als hoogleraar in die veranderende arbeidsmarkt, hoe doet de arbeidsinspectie het? Je moet het altijd zien in verhouding tot de capaciteit, want de problemen waar we het nu over hebben, of in ieder geval de vraagstukken, die zijn van alle tijden. Vanaf 1890 is er eigenlijk altijd gezegd van er is niet genoeg arbeidsinspectie, die arbeidsinspectie moet vaker komen, ze moeten niet van tevoren aankondigen. Dus deze discussie voeren we nu eigenlijk al vanaf het begin, hè, toen die eerste drie inspecteurs uh, kwamen. En er is eigenlijk ook nooit genoeg arbeidsinspectie. Maar het punt is, en dat werd ook terecht gezegd, je kan niet op elk hoek van de straat of bij elk bedrijf een arbeidsinspecteur zetten. Dus je moet ook andere zaken doen. Uh, werknemers, vakbonden, werkgevers, uh, nou, bedrijfsartsen. Je hebt wel veel meer... Uh, Partners ja. nodig om die arbeidsomstandigheden te bewaken. Dus als je het alleen maar laat afhangen van de arbeidsinspectie, ja, dat, dat kan eenmaal niet omdat je niet in al die bedrijven in Nederland elke dag kan komen. In de veranderende samenleving die we hebben, en ons poldermodel zegt u, uh, uh, in het scala aan mensen die, is, die zich bezighouden met de arbeidsomstandigheden, vanaf een ondernemingsraad, een vakbond en, en dingen, heb je daardoor uh, uh, genoeg mensen die zich bezighouden met de arbeidsomstandigheden. Nou, ik, ik, kijk, genoeg is het eigenlijk gewoon nooit. Ja, en, en mijn nee. pleidooi is vooral omdat die arbeidsmarkt zo anders wordt nu. En minder overzichtelijk vind ik dat, er ook, uh, dat je dus niet op de arbeidsinspectie zou moeten bezuinigen. Absoluut niet. Hè? Want die 300 mensen, dat moeten er niet minder worden. Uiteindelijk is de arbeidsinspectie is het sluitstuk van al het beleid. Hè? Dus het, ja. Dat was al toen het begon met het kinderwetje van Van Houten. Dat stelde niks voor tot er uiteindelijk een inspectie kwam. Ja. Al waren het maar drie mensen in het begin. En omdat nu die arbeidsmarkt dynamischer is... komen mensen uit andere landen heen en weer terug. We werken met allerlei Sep -sep constructies. Met ja. flex ik moet u even onderbreken. Sorry, Juist. maar de wet van houten voor de kinderen die het niet weten... dat was de wet die kinderarbeid tegengaat. Uh, uh, blijft u alstublieft aan de lijn, uh, uh, professor Wildhagen. Goedemorgen, Rebecca. Ik begreep van Barbara dat je van de FNV bent. Uh, Prem, ik heb in de jaren tachtig heb ik als medewerker bij het social team bij de vervoersbond FNV in Rotterdam. Ja. En daar gebeurde nog wel eens wat... bij uh, de bedrijven die onder de vervoersbond vielen. Ja. Onder meer daar havens. En uh, mijn ervaring toen was... en als ik het programma nu beluister, is er nog weinig veranderd... dat als men naam en toenaam noemde... ook als wij namens de vervoersbond FNV belden... dan uh, was het uh, wat de klacht was... welk bedrijf er... Uh, uh, bij te pas kwam, ja. en dat de arbeidsinspectie eerst het bedrijf ging bellen, uh, met naam en toenaam van de persoon, wat er aan de hand was. La en... Rebecca, sorry dat ik al. Ik laat me checken. Uh, mevrouw Suurweer, als ik bij u een klacht indien, en ik zeg primmer en ik werk bij de NTR, en die bus waarin ik werk, dat uh, zit vol met giftige dampen, doe er wat aan. Wat, hoe, hoe gaat u dan te werk? Als een werknemer een klacht indient, dan gaan wij zo snel als mogelijk op pad. Wat ik net zei, de instructie is gewoon: als een werknemer een klacht indient, gaan we dat onderzoeken. Belt u met het bedrijf om te zeggen: Primief gebeld? Wij gaan naar het bedrijf en zeggen dat. En meestal zeggen wij niet dat de aanleiding een klacht is. Uh, wij gaan natuurlijk wel heel gericht op pad. Wij zeggen dus ook dat degene die de klacht heeft ingediend dat wij niet de naam van de persoon zullen noemen. Dat wil niet zeggen dat het bij het bedrijf die klacht niet bekend is. Als het goed is, heeft, gaat de werknemer niet eerst ons bellen, maar gaat hij het eerst tegen zijn eigen werkgever zeggen. Dus in een hele specifieke situatie waar je nou, naar de hele specifieke. Fatima kijkt, is bang om iets tegen mee te zeggen, want als ze iets zegt, dan flikkert ze eruit. Dus ik ben de halve dictator hier. Dus als u zo'n werkgever heeft, wat doet u dan? Daar heeft in Nederland hebben we ervoor gekozen om dan een medezeggenschap te hebben. Daar ga je dus naar je medezeggenschap toe. En die heeft ook een hele belangrijke taak in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in Nederland. De werkgever is ook verplicht om de arbeidsomstandigheden te bespreken met de medezeggenschap. En die moet ook op dit soort signalen oppakken. Het begint een beetje bij met de dagen. Jammer dat ik ben het niet. Uh, professor wiltagen. ik begin iets te snappen. Kijk, um, wat, wat, wat mevrouw Surbi beschrijft, hè, alles is dat we in dit polderland, veel mensen, weet je, als je kennis hebt van de systematiek en je bent ontwikkeld, weet je hoe het moet maar als je een beetje laag opgeleid bent, zoals Jeroentje bij mijn schaaphok, en uh, je weet de heer al die regels niet, dan bel je de inspectie, omdat je denkt, hé, hey, dat is maar de emmel en dan verwacht je een soort superman, die meteen komt en alles oplost en dan komt er een ambtenaar die gaat praten. Vandaar dat met name bij dit soort banen de frustratie rondloopt. Ja, nou, dat, dat begrijp ik ook. En er moet een directe lijn zijn met de arbeidsinspectie, dus... Hoe het ook allemaal georganiseerd wordt. De gewone mens moet kunnen bellen. En er moet ook iemand komen. Dat er dan gesproken wordt. Ja, dat is vaak onvermijdelijk. Omdat veel problemen. die kan je niet meteen even zien. Kan je niet even aanwijzen. van hier zit een. een, een, een veiligheidsklep los en zo. Dat heeft ook vaak te maken met. het hele beleid van het bedrijf. Dus die arbeidsinspecteur. en ik ben zelf voor mijn proefschrift. maandenlang met inspecteurs meegereisd. Uh, ooit. Ja, die moet wel met het bedrijf in gesprek. omdat die anders te weinig informatie heeft. En uiteindelijk dan ook niet een echte oplossing kan bedenken. Ja, oh, professor Wilde. Weet u wat ik leuk vind? Want uh, ik wilde geprobeerd uh, een soort objectief mogelijk beeld. En ik ben blij dat u als afstandelijke hoogleraar dat ook zegt. Hartstikke bedankt, want er bellen heel veel mensen. En dank dat u aan de telefoon wilt komen. Meneer Van der Heuvel, u bent de laatste beller, want mijn tijd vliegt. Gaat u gang? Ja, goedemorgen. Ik ben van de Heuvel. Uh, ik ben zelf altijd uh, uh, servermonteur geweest in de hijskranen. Ja. En als er nou een ongelukje gebeurt... Uh, waar dan ook, dan kwam de arbeidsinspectie. Alleen ik heb nooit meegemaakt dat ze een inspecteur stuurde die geen hoogtevrees had. <lacht> <Die werd> ook... <lacht> en de ellende is dat die hijskranen altijd bovenin zitten. <lacht> <Okay. Ja. lacht> dus... en, en als er dan een hek voor een, voor een uitgang staat van bijna anderhalve meter hoogte en hij wil kijken. Wat er gebeurd is. Ja. Maar de man blijft op drie meter van het hek afstaan. Want hij durft niet bij het hek te komen. Daar nou, denk ik. Nou, jongens, waar, ik, waar zijn jullie mee? Meneer Van de mee? Heuvel, duidelijk, dank u wel. Uh, mevrouw Zuurbier, okay. de, kijk, dit soort klachten. Uh, uh, hoe zorg je ervoor dat ook de juiste mensen bij de juiste plekken komen? Nou, wij zorgen dat daar de juiste mensen naartoe gaan. De medewerker, die wij, de, de inspecteur die we erop afsturen... die moet natuurlijk zelf ook zorgen voor zijn eigen veiligheid en zijn eigen gezondheid. En niet inderdaad elke uh, inspecteur is hijskraan uh, drijven. De, maar dat dan, is maar niet. Moet nou, dan moet u beter aansturen. Nou, dan gaan wij dus de op zorgen dat de, de, degene, de hijskraanmachinist uh, naar beneden komt... en dat de inspecteur een gesprek heeft met die hijskraan. Maar dat zijn de hijskraannachinist, hijskra ja, maar dan kan je dat niet zien vanuit mijn perspectief. Vanuit nog, kijk, ik probeer nu in uw hoofd te kruipen. Ik krijg van maar ook hier uh, uh, iemand, uw gast is, uh, Anton, uw gast is een typische bureaucraat. Zeg veel maar niet specifiek, dat vind ik geklets van Anton. Ik vind dat uh, Anton dat er nergens op slaat. Want ik probeer hem ook in uw situatie te verplaatsen. Dat is moeilijk als je hoogtevries hebt. Want als die man naar beneden komt, kan je niet vanuit zijn perspectief het geheel zien in een aantal situaties zullen wij dus ook gewoon, denk ik, naar boven gaan. Dat is ook helemaal niet het probleem. Ik wil alleen het punt is inderdaad, als uh, de eigen veiligheid van onze eigen inspecteurs... en de inspe er zijn eisen om een ijskraan te, bestu te besturen, ja. dan moet je een bepaald certificaat hebben. Als je dat certificaat niet hebt, ja. dan ga je niet naar boven. Oké, okay, nou ik heb een probleem. Ik heb nog maar een minuutje over. Ik wou nog zoveel vragen. Luisteraars, ik dank u hartstikke mevrouw Suurbeer. Het is voor blij gevlogen. De deelnemers en de luisteraars. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. De co-financiers van de publieke omroep. Redactie Jeroen Schaaphok, Fatima Basha Erin Aarts. Uh, productie, Hans Twint, Momo Sarou. Techniek, Logistiek en Transport. Marien Albertsboer. Eindredactie Ergie Barbara van der Klees. Zo meteen Jan van der Putten. Daarna geloof ik Felix Mulders bij de gids.fm. Tot morgen. Namaste. daar. ¡Gracias! Ah.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 Dit is Radio 1.